Goedenavond allemaal, ik hoop dat u het doet. Nou, het lijkt me wel, ik zie alles bewegen, dus het moet het doen. Goedenavond allemaal en voor de mensen die uh, aan de andere kant van de wereld zitten, goedemorgen. Want Ik heb gehoord dat er ook mensen zijn die in, uh, in Australië meeluisteren. Dank is dat, een heel apart uh, gevoel is dat. Uh, ook welkom, van harte welkom zelfs. Um, Mag ik jullie vragen om eventjes het licht van een kaars in gedachten te nemen. En, of misschien het licht van de zon even te zien of in gedachten te nemen. Misschien heb je wel een kaars voor je staan. Um, adem het licht van de kaars in. En laten we zo beginnen. Misschien wil je wel, wil je wel een kleine meditatie met me doen. Zet je voeten naast elkaar op de grond. Breng de vingertoppen naar elkaar. Houd je ogen open en kijk naar de kaars in het midden van de tafel. Of in ieder geval voor je. Concentreer je op de kaarsvlam. En laat het gele licht op je bewustzijn inwerken. Het gele gelezende licht diep door in uw bewustzijn, het vult uw hersenen, blijf kijken naar de vlam. Probeer de vlam naar je toe te trekken met je gedachtenkracht. Hou je ogen open en blijf kijken naar de vlam. De vlam wordt nu een onderdeel van jezelf. Een kosmisch vuur groeit uit jezelf. Je bewustzijn wordt zeer sterk. Sluit nu je ogen en hou de vlam vast in jezelf. De vlam groeit en wordt groter, tot je zelf een vlam geworden bent. Voel dat het licht zich verplaatst heeft in jezelf.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 Als de vlam je lichaam verlaten heeft, open je je ogen en kijk je weer naar de vlam tot je het licht van jezelf gedeponeerd hebt in de vlam. Laat de vingertoppen los en ontspan je. Deze oefening hebben we uh, bij Malva geleerd. Malva, dat... Uh, dat is een klooster in India en van daaruit werden er meditaties gegeven aan mensen hier in Europa en elders op de wereld. U kunt deze oefening zo vaak als u wilt herhalen of je kunt deze oefening zo vaak als je wilt herhalen. Je leert dan werken met je eigen gedachtenkracht. Je kunt iets naar je toe halen, je kunt het materialiseren totdat je het bent. En als je het bent, maak het tot een onderdeel van jezelf en geef het weer terug. Breng het naar de plaats van de herkomst. Dit is werken met gedachtekracht. Als je dit vaak doet, en als je dit naar behoren doet voor jezelf, dan leer je om een, in een diepe meditatie er te komen. Zo leer je te beseffen en te ervaren dat gedachten krachten zijn. Het meditatieve in je tot bezinning komen tot werkelijkheid en harmonie komen, zal altijd gepaard gaan met concentratie. <tiedacht> de concentratie die je deed op de kaars, is het begin van een meditatie. Nogmaals, ik heb dit overgenomen van, eh, van meditaties die wij leerden bij, bij Mal Meditatie. Dat is overigens al lang opgeheven, maar daar heb ik veel kennis op gedaan en daardoor ben ik gaan leren kijken en luisteren en afdalen in mezelf. En zo mezelf gevonden. Er zijn, vele er zijn vele wegen naar dat licht. Er zijn vele wegen en de een doet het via, via dit en de ander doet het via iets anders en denk dat het niet veel uitmaakt eh, welke weg je maakt welke weg je doet als je maar altijd weet van je eigen goddelijke licht dat je uiteindelijk daar terecht wilt komen voor die tijd veel angsten. Daarna ook wel, maar ik wist toen hoe ik ermee om moest gaan. En enige jaar geleden heb ik het maar eens een keer opgeschreven hoe ik daarover dacht dat naar mijn gevoel de angsten die dus op deze aarde zijn alleen maar op het licht afkomen voor mijn gevoel zijn dat onbewuste levensvormen die alleen maar in het licht willen ik zeg onbewuste levensvormen, maar het kunnen ook mensen zijn die wanhopig zoeken in hun wanhoop zoeken ...naar het licht en het niet kunnen vinden... ...en het veelal uitschreeuwen van pijn, van ellende. Dat is ook de reden van deze uitzendingen. Dat is ook de, de bedoeling van Indigo Radio. Laat het aan mensen horen, mensen die in verdriet zitten... Geef hen het mededogen. Zie dat er een uitweg is. Het is makkelijk genoeg om het aan mensen door te geven die zelf spiritueel bezig zijn. Die komen er wel, of misschien ook niet. Die blijven vaak heel lang zitten prutten in, in iets en vinden eigenlijk van zichzelf wel dat ze heel veel weten. Ook dat komt voor. Maar het, komt voornamelijk, het gaat voornamelijk naar mensen toe die die het niet meer weten, die niet meer weten hoe ze het, hoe ze het moeten aanpakken, hoe ze hun leven moeten leven, en die zoveel keer hun hoofd gestoten hebben, zo verdrietig zijn. En vanuit dat verdriet, vanuit die ellende, wilt om zich heen weppen, wilt om zich heen slaan. En zo schreef ik eens jaren geleden dat ik spirituele belangstelling omgezet had in daden. En ik kwam toen tot de verrassende ontdekking dat de werkelijke werkelijkheid dus ik noem de werkelijke werkelijkheid de hemel op aarde, dat je denkt vanuit een andere denkwijze, dat je als het ware al maar niet als het ware dat je gewoon het poortje al doorgegaan bent, dat je in het licht terechtgekomen bent. Dat noem ik de werkelijke werkelijkheid. Dus ik ontdekte dat de werkelijke werkelijkheid precies het tegenovergestelde is van de werkelijkheid die men thans werkelijkheid noemt. Dus de aarde, zoals de mensen, in deze realiteit van de meeste mensen leven. Dat er ook een andere werkelijkheid is, dat wordt zo vaak beschreven door mensen die door dat poortje zijn gegaan, die dat, die dat licht hebben gezien, die daar de ervaring mee hebben, of in één keer, of langzaam aan, totdat ze het werkelijk voor zich zagen en begrepen hoe het leven in elkaar stak. En ook zagen hoe eenvoudig het was. Maar ik merkte dus dat de Godheid altijd al in ons geweest is. En rustig afwachten dat wij de mensen eindelijk zo ver waren, dat we die God in onszelf konden aanraken. Ik merkte dat het kwaad niet bestaat. en dat we eindelijk zo ver waren om te begrijpen dat het een doel had dat we het kwaad eenvoudig om kunnen buigen naar goed de ervaring van het ombuigen is dan gekend Er ziet het voordeel van een nadeel in, een bekende uitspraak. Er zit zoveel wijsheid in. En weer ben je een stukje dichter gekomen naar die God, naar dat onnoembare in jezelf. Iedere ervaring in je leven... Die een gevolg is van alle sommen, van, van alle levens, een som is van al je levens. Dat ben je in het nu. Dus iedere ervaring die je nu meemaakt wordt door het goddelijke op je weg gelegd. Je bent het zelf. Je legt het zelf op je weg. Je bent een stukje god met de vraag Hoe ga je er mee om? Dat is alles bepalend. Ben je zo zeer verward in je gedachten buiten jezelf dat je de vraag niet hoort? Dan verlies je jezelf in de emotie van het gebeuren. angst kan toeslaan en in angst zit geen bewustzijn en kijk om je heen <coughs> zoveel mensen hebben nog die vreselijke angst in zich ze willen het niet laten blijken, ze willen het niet laten zien maar je ziet het in zulke kleine dingetjes En ook sommigen lijken hun angsten te koesteren. Ze willen er blijkbaar maar moeilijk afstand van doen. Het voelt vertrouwd, zou je kunnen zeggen. En ze denken dat dat het leven is. Ze willen er ook niets aan doen. En ze zeggen dat je niet zonder angst kunt. En dat je de angst kunt gebruiken als een waarschuwing. Dat lijkt goed. Maar daarbij ben je nog niet van je angsten af. En is het niet zo... Dat het leven heerlijk zou kunnen zijn. Dat het leven vol beloftes en vloeibaar zou kunnen zijn. Dat je in evenwicht bent. Dat je die waarschuwing van de angst, zoals dat genoemd wordt, niet nodig hebt. Waarom blijven we dan zolang die angsten vastzitten? Uit onwetendheid? Bang, ook alweer, dat er niets aan te doen is. Bang dat je niet serieus genomen wordt. Bang dat de ziekte weer terugkomt. Bang voor wat eigenlijk? Je zou je af kunnen vragen waar je nou eigenlijk zo bang voor bent. Maar, en eigenlijk, hoor, en eigenlijk hoor, hoort die vraag toch het eerst gesteld te worden. Ben je bang dat het leven niet meer bestaat als je je lichaam uitgedaan hebt, als een jas? Dat je angst hebt voor de dood. Dat alles ophoudt. Dat er een straf op je te wachten staat. Als je door je angsten heen gaat en al die angsten voor je neerlegt, dan zie je dat het daar uiteindelijk om gaat. De angst om dood te gaan, de angst wat is daarna. Daar gaat het toch eigenlijk allemaal om. Want als je die vraag kunt beantwoorden, hoef je nergens meer bang voor te zijn. Het leven houdt niet op. Het gaat gewoon door. Ja, heel gewoon. Je trekt gewoon je lichaam uit trekt uit het lichaam. Je bent er dan nog. En je ziet zo je lichaam liggen. Je wordt opgenomen door de mensen die jou voorgegaan zijn. Je wordt liefdevol opgenomen in die astrale wereld. Vele mensen zien dat ze er toch tot hun verbazing op zijn. Alleen anders. En ook, ze zien toch hun lichaam. In die astrale wereld, toch ook om hen heen. Want ze visualiseren dat om zich, omdat ze niet anders weten. Het is een weerzien. Van mensen die ze gekend hebben, familie, ouders, kinderen misschien. Man, vrouw. En er is geluk. Het is alleen zo dat je je naasten, hier op aarde hebt moeten achterlaten de mensen met wie je op deze aarde hebt geleefd. Dat is zo, dat is waar. En dat is inderdaad een verdrietige toestand. Maar andersom komt het ook voor. Als een ziel van de astrale wereld naar de aarde gaat. Moet hij of zij ook zijn naasten achterlaten. Ook dat is voor die zielen een verdrietige gewaarwording. Mensen die overgaan naar de astrale wereld worden zoals ik zei altijd opgehaald door hun geleide Geest. Door hun familieleden, bekenden, Maar zielen die hier op aarde geboren worden, komen daarentegen toch altijd vrij eenzaam hieraan. Ze zijn als mens nieuwkomers. De scheiding tussen deze wereld en de astrale wereld is nog aanwezig helaas. We kunnen er wel met onze gedachten bij komen en met zo'n ontzettende liefde aan onze overleden medemensen denken dat het verdriet daardoor enigszins verzacht wordt. Je merkt het ook dat als je tijdens een begrafenis of crematie nadenkt, en ook dat is mediteren, dan denk je na over het leven denk je na nou, over de dood. Ook de mensen die zeggen, oh, de ik mediteer nooit hoor, die doen het dan ook. Ook die mensen denken na nou, over het leven, over de dood. Soms is het zo verdrietig, op zo'n zo begrafenis dat. Je met moeite bij jezelf kunt blijven en je toch laat meeslepen door het verdriet van velen om je heen. Maar je kunt ook bij jezelf denken dat diegene die overgegaan is, dat die teruggegaan is, dat het zijn tijd, dat het haar tijd was, en dat die opgehaald is, dat die de pijn van de aarde niet meer voelt, dat die voort mag gaan in zijn of haar evolutie dat je daardoor heel gelukkig kunt zijn, dat je die anderen dat gunt. Als je in dat gevoel terechtkomt, valt de pijn van het overlijden, valt de pijn van, van het verdriet van anderen, valt weg. En kun je daar eigenlijk heel gelukkig zitten tussen al die mensen die zo verdrietig zijn. maar we hadden het over angsten en was dat niet eigenlijk de angst voor het leven? Al die angsten, al die soorten angsten die als een zware steen op je drukken en die met een vliegende vaart op je afkomen die nauwelijks te beheersen zijn en die je in vele vormen dreigen te belagen. Het maakt eigenlijk niet meer uit waarom die vormen van angst komen. Ze zijn er en ze zijn op jou afgekomen. En wat zeg je? Ik ben bang. Ja, dat zeg je gewoon. Ik ben bang. Je laat je door die vreselijke angsten, overrompelen. Er zijn mensen in je leven die het prettig vinden dat jij zo'n verdriet hebt, die het prettig vinden om jou die angsten aan te jagen, die het prettig vinden jou geweld aan te doen. Op de een of andere wijze halen ze daar hun negatieve krachten uit ze lijken daar plezier in te hebben maar als je goed kijkt als je heel goed kijkt in die persoon zie je dat zo'n mens in een zwart hok zit en in het midden zit en er niet uit kan komen en het uitschreeuwt van angst en van pijn dus het mededogen de ander, die jou dit aandoet. Het zegt niets over jou. Als jij eerlijk bent als je goed bent, dan kun je ook je liefde aan die ander geven. Ja, zeg je, maar ik ben bang. Ik voel die angsten zo verschrikkelijk op me afkomen maar zie je dan niet dat je het dan ook bent dat je je daar helemaal in mee laat sleuren dat je het over jezelf uitspreekt je schreeuwt het uit en dan is het ook zo want gedachten zijn krachten je hebt dus die angsten in je laten komen je hebt daar de toestemming voor gegeven maar vraag je af hoe ga ik daarmee om? Hoe doe ik dat? Moet ik daartegen vechten? Moet ik ze wegduwen? Moet ik me net doen alsof ze er niet zijn? Moet ik mezelf afleiden en net doen alsof er helemaal niets van waar is? Alsof die angsten niet op me afkomen? Dat kun je doen. Maar weet je, je wordt toch s'nachts wakker, badend in het zweet. Met angsten. En je moet ermee omgaan. Overdag kun je nog wel van alles bedenken. Maar s'nachts moet je ermee omgaan. En je wordt niet voor niets wakker gemaakt. Soms door je geleide geest. Denk erover na. Doe dat in dit leven nu eens een keer vanuit een liefdevolle manier. En dan geen wij toe. Alleen. Je hebt het zoveel levens anders, anders gedaan. Anders waren die angsten niet naar je toe gekomen. En nu, nu kun je het goed doen. Nu kun je het op een goede manier doen. Op een andere manier. Velen weten ook inderdaad, dat je de angsten met liefde kunt omringen. Maar een beetje angst blijft er nog hangen. En komt per tijd en weilen, met volle kracht op je af. Terwijl je toch gedacht had het onder controle te hebben. Ja, zeggen mensen dan maar, hoe kun je nou angsten met liefde omringen? Als die angsten er zijn, dan zijn ze er toch? Ja, zeg ik. Dan zijn ze er maar. Dan is het maar zo, dat die angsten er zijn. Accepteer dat. Accepteer die angsten maar, dan heb je ze maar. Weet je, zo kun je met angsten omgaan. Accepteer ze simpelweg, hoeveel angsten je ook denkt te hebben. En ook al denk je dat je die onder controle hebt. Maar angsten kun je toch niet onder controle hebben. Ze zijn er gewoon en ze komen gewoon wanneer, je ze, wanneer ze er zelf zin in hebben. Niemand kan dat toch onder controle hebben. Ze komen en ze gaan ook wel weer. <tok> maar het komt toch terug. En altijd komt die vraag weer. Hoe ga je ermee om? Het is blijkbaar ontzettend moeilijk voor ons mensen, maar ik zou je zeggen, je bent moedig als je dit onder ogen wenst te zien, als je ze wilt absorberen in jezelf. Velen weten gewoon niet dat ze bepaalde angsten hebben en spreken daar gemakkelijk over. Maar als er dan wat is, dan komen ze erachter dat ze er toch niet mee om kunnen gaan. Dan slaat de paniek toe. Ik hoef niet te zeggen wat mensen dan doen als ze angsten hebben. Ze kunnen in allerlei psychoses terechtkomen. Maar je kunt ook denken, nou, dan kan ik er niet mee omgaan. Het is dan maar zo. Ik weet ook niet wat ik doen moet. Maar ik laat ze maar komen. Laat het maar komen. En ik vecht er niet meer tegen. Want ik word doodmoe van het gevecht. En als ik doodmoe word, dan komen ze nog harder op me af. En nog harder. Dan laat ik ze maar komen. Want ik weet dat mijn licht binnen in mezelf groot genoeg is om ze te absorberen. Zie die angst, welke angst dan ook. Eens als iets, als iets levens, als een vorm bijvoorbeeld, die in liefde, ja en je hoort het goed, die in liefde naar je toegekomen was, naar je toegekomen is. Want als jij ermee om had kunnen gaan, waren die angsten niet naar je toe gekomen. En nu komen ze. En kijk eens of je dat in liefde naar je toe kunt laten komen. Dat je er iets mee kunt doen. Dat dit een gelegenheid is om er iets mee te doen. Zie dat het in liefde op je weg gelegd wordt. Misschien kun je bedenken dat je vele levens hebt gehad waarin je weggelopen bent voor die angst. En weer krijg je de kans, de gouden kans om ermee om te gaan. Want dat is alles wat er is om ermee om te gaan. Maar velen wachten op vrede in zichzelf, die de ander naar hem toe moet brengen. U verwacht dat een ander het voor hen zal opknappen. Een pilletje misschien wel, of wat dan ook. Maar keer eens terug in je eigen licht en doe het zelf. Misschien wil je nu wel je ogen dicht doen. Misschien wil je luisteren naar je ademhalen. Misschien wil je je adem even vasthouden. En even naar het kloppen van je eigen hart luisteren. En misschien wil je ook wel de zon visualiseren. En misschien wil je die nu ook wel inademen. In je navelchakra. In je zonnevlecht. En je verbinden met die zon en het licht. In jezelf. En laat die angsten maar komen. Laat jouw angsten maar komen. Kijk of je je angst als een liefdevorm die op jou weggelegd is. Je kunt zien. Dank de Godheid ervoor. Dank het onnoembare ervoor. Dank de energie daarvoor. Het licht. Wees blij dat het op je weggelegd is, zodat je verder kunt gaan. Dan kun je er je liefde aan geven. En je kunt de angst daarvoor bedanken. Want het komt naar jou. Vecht, het niet tegen. Vecht er niet tegen. En laat het maar komen. Nu breng je dat licht. Wat je tot ontwikkeling hebt gebracht in jezelf. Doe het maar, hondje je navel. En kapsel die angst in. Kapsel het in. En kijk. Er komt een nieuw angstaanval. Doe hetzelfde. Kapsel het in. Met die liefde. En als je het alleen niet kunt, vraag of die liefde jou kunt, kan helpen. Vraag of die Godheid jou kan helpen. Je krijgt alle hulp van het universum als je erom vraagt. Laat die angst opnieuw komen. Kijk wat er nog is. Wat er nog over is aan angst. Laat het maar op je afkomen. Adem het in. Kapsel het in. Alle liefde die je hier hebt. Voel het rond je navel. Het werkt daar. Voel dat enorme grote licht. Laat die angst nog een keer komen. En weer kapsuleren, Capsuleer het in. Blijf het doen. Voortdurend. Laat die liefde sterker zijn. Neem die beslissing in jezelf. Laat die liefde sterker zijn. Die liefde is ook sterker. En absorbeert de angst. De angst, die angst, die wanhoop, kwam alleen maar naar jou toe, omdat de angst het licht in jou zag. En daar wilde de angst naartoe. Is dat verkeerd? Nee. Is dat goed? Ja. Geeft het je zoveel compassie? Mededogen met het angst, met de angst. Dat je het wilt inkapselen met jouw liefde, zodat het niet meer bestaat, is het de schuld van de angst? Want daar wilde de angst naartoe? Is dat de schuld van de angst, dat het naar het licht wil? Laat die angst opnieuw komen. Wat er nog is buiten jezelf, laat het maar komen. Laat die gedachten maar komen. En geef er al je liefde aan. Net zo lang, en dat kan best wel een tijd duren, net zo lang, totdat je geen angst meer voelt. Misschien is het je te veel om het in één keer te doen, en doe het gewoon nog een andere keer. Maar ik zal je zeggen, de angsten die je in die enorme liefde hebt ingeademd, bestaat niet meer. Die gedachte daarover. Het probleem misschien nog wel, maar de angsten niet meer. Niets kan jou overkomen. Alleen de liefde is overgebleven. Die altijd is. En je kunt het ook nog een keer doen en nog een keer. En op een ander tijdstip ook nog. Maar bedenk dat je het ook in één keer kunt doen. Neem gewoon de tijd in het nu voor, als je dat wilt. Het kan. Je kunt er doorheen. Weet je, je moet wel. Niet van mij hoor, niet van andere mensen, maar van jezelf, van je ziel. Dat is het heilige moeten van je ziel. Leg morgen vast het handelen van vandaag. Ik zei dat ik het uit erge ervaring ook meegemaakt heb. Verschillende malen zelfs. Ooit zat ik in Londen, in, een, in de ondergrondse. En er was een bommelding... En ik moest nog naar het vliegveld toe. En je bent dan toch wel wat kwetsbaarder. Je zit alleen met je koffertje, met je tas. Je hebt geen bekenden om je heen. Alleen maar mensen. En er komt zo'n melding. En ik dacht, nou, ik heb geen last meer van angsten. Maar daar had ik niet goed naar gekeken. Deze angst kende ik niet. En ik kwam in zijn volle hevigheid op me af. Ik denk dat alle mensen in die ondergrond ze daar last van hadden. Want ineens zat iedereen heel stil naar de grond te kijken. Ik wist niet meer hoe ik het had. Ik dacht, oh, ik kan hier wel... Ik moet, ik moet eruit, ik moet, ik moet dit, ik moet dat, maar... Ik bleef gewoon zitten. En ondertussen ging de trein verder. <tossimus> mijn angst was zo verschrikkelijk. En daar kwam nog bij dat ik bedacht: oh jee, dan nou kan ik mijn vliegtuig niet halen. En oh, dan moet ik dat weer allemaal veranderen. Oh, en ik ben nu al, ik heb dit al, en hoe moet ik dat nou doen? Nou, net alsof ik dat niet kan, maar. Op dat moment vloog het me aan. Die angsten die op me afkwamen, waren zo verschrikkelijk. Zo erg. Oh, hoor ik sommigen zeggen. Nou, die zijn niet erger dan mijn, mijn angsten, hoor. Nou. Laat ik je zeggen, ze zijn allemaal even erg. Het schoteltje is van iedereen even groot en even zwaar en even, even hoog opgestapeld. Je ervaart het alleen van een ander als minder erg. En voor mij was dat op dat moment verschrikkelijk. Ik was niet bang om door te gaan. Ik dacht, nou ja, als dat zo is, dan, dan is dat zo. Ik bedacht nog wel met mijn nuchterheid van... Nou, het kan helemaal niet, want ik heb ooit eens een keer gehoord dat ik een bepaalde ring aan mijn dochter zou geven. En dat heb ik nog niet gedaan, dus euh, nou, met mij gaat niks gebeuren. Nou, Een soort rare nuchterheid die dan een soort bezit van je neemt. Maar die angsten bleven toch hoor. En toen dacht ik, oh ja, nou weet ik weer de weg. En natuurlijk weet je die weg, maar als het je dan weer eens een keer vol slaag onverwachts eh, om de oren gemept wordt, dan zak je zomaar weg in de emotie en dan moet je die weg weer terugvinden naar jezelf en dat deed ik dus en ik deed mijn ogen dicht en ik zette mijn voeten op de grond en ik begon na te denken en ik dacht ja net als ieder ander mens ben ik ook een ziel en een stukje God een deel van het geheel wat zo groot is, wat zo vol licht is en ik dacht kom maar angsten en ik dacht niet aan het voorval, voorval zelf, want daar had ik geen invloed op, maar wel de angsten die op mij afkwamen. En ik zei tegen mezelf, kom maar, kom maar. Nou, die angsten waren verschrikkelijk. Die, ik vond ze naar binnen zuigen door mijn, door mijn navelchakra. En ik dacht steeds, mijn licht is groter dan, dan de angsten. Steeds maar weer en steeds maar weer. En ik denk dat ik zo tien minuten bezig ben geweest. Maar het kan ook vijf minuten zijn geweest. En, en op een gegeven moment kon ik niets meer bedenken waar ik bang voor zou kunnen zijn. Nou, ik stelde me de meest verschrikkelijke scenario's, scenario's voor. Maar niks kwam meer. Ik had geen angst meer. Ik dacht, hé, kijk, het is over. Toen dacht ik, oh ja, dan gaan we nog even bedenken dat ik mijn vliegtuig nu niet kan halen. En dat ik dat dan, nou helemaal niks dus. Want ik wist gewoon dat door de vertraging alles vertraging zou oplopen. En ik had het volste vertrouwen dat ik inderdaad gewoon mijn vliegtuig zou halen. En dat hele verdere stuk naar de luchthaven had me totaal geen zorgen gemaakt. En gewoon op mijn dode akkertje ben ik naar de gate gelopen en gewoon mijn vliegtuig gehaald. Dat, dat bleek dus anderhalf uur vertraging te hebben. En dat verbaasde me ook niks, maar het had niks met die bommelding te maken gehad. Maar zo gaan die dingen. Je wint je verschrikkelijk op en je kunt je gek laten maken door van alles. Maar je kunt er ook op een bepaalde manier mee omgaan. Door het te absorberen. Door die angsten, angsten in te kapselen. Wat zijn jouw angsten? Het is jouw verdriet, het is jouw ellende. Het is van jou. En dan kun je zeggen, ja, maar die, dat voorval is de schuldige. De schuldige. Nee. Het gaat erom hoe je ermee omgaat. Dat voorval heeft er niets mee te maken zelfs. Wees daar maar blij mee dat het gebeurt, want zo kun je dus een iets wat je zelf oproept, omdat je er nog niet mee om kunt gaan, absorberen en er op de juiste manier mee omgaan. Dit komt gewoon nooit, nooit meer voor. Nooit meer in deze vorm. Daarna zijn er ook wel andere vormen van verdriet van angsten geweest en steeds heb ik het op deze manier opgelost en soms in een minuut, soms in dertig seconden en soms was ik er wel eens ietsje langer mee bezig maar altijd is dit de methode je kun je alles inleggen, je verdriet je ziektes, je angsten je zorgen alles het volste vertrouwen in je eigen leven, in je eigen zijn daar gaat het om in je leven Dat je steeds terugkeert naar je eigen licht. En soms kun je het daar behoorlijk moeilijk mee hebben. Dan zit je zo in de emotie van de aarde. Maar misschien kun je dan eens denken aan het kleine korreltje zand dat jij bent. Dat je ooit geweest bent. Dat jij. Dat jij bent. En keer terug naar dat licht dat je zelf bent. En wacht niet totdat een ander die vrede naar je toe brengt. Want een ander kan dat niet. Ik kan even tijdelijk je zorgen wegnemen, maar je moet het toch doen in je eigen leven. Jij dient het te doen. De mens wacht maar steeds op de vrede die een ander naar hem toe brengt. In plaats van het zelf te doen, jij zelf kunt teruggaan naar je eigen zelf, naar je eigen licht. Ik zeg wel eens namaste, en dat betekent dat ik weet dat die ander dat enorme licht heeft, die hij voor zich uitschijnt op zijn, zijn of haar weg van het leven. En dan weet ik dat die ander zich heeft ontworsteld aan de duisternis. Dan ben je ook geen dreiging meer voor een ander. Dan leef je in die vrede. Dan weet je dat het een niet zonder het ander bestaat. Weet je dat je ziel, een bron van vrede, van liefde, een verdraagzaamheid is? Ook voor anderen. Zo kan ik me herinneren dat er bij Malva een keer een mooie zin gezegd werd want dat is zo prachtig, ik wil het jullie ook graag doorgeven. Verwacht niet dat anderen uw pijn zullen, weg, zullen, dat andere pijn zullen voelen. Verwacht niet dat anderen uw pijn zullen weghalen. Uw pijn dat voort, voortgekomen is uit uw onmacht... dat wat op uw weg kwam, te begrijpen. En in uw levensader werd neergelegd in de ziel die u bent. Ik vind het zo mooi dat je, er staat zo duidelijk in dat je, dat je het zelf moet doen. Dat je, niet, dat je niet moet verwachten dat een ander het voor je oplost. Het is helaas toch zoveel voor vele mensen die, die het zomaar gewoon vinden dat ieder ander hen gelukkig moet maken. Mijn vrouw doet dit, mijn man doet dat. En nou komt die man terug, en nou komt die vrouw terug. Dus met pensioen, wat moet ik nou daarmee? En dit soort verschrikkelijke dingen. want ze verwachten zoveel van elkaar leven is gewoon je leven je eigen leven neem gewoon eens een keer die beslissing om dat te doen en, en gelukkig te zijn en gewoon die anderen zo goed te behandelen ja zeggen de mensen dan maar kijk nou eens wat hij of zij mij aangedaan heeft denk je dan nou werkelijk dat ik dat ook ga doen dat ik, dat ik, dat ik aardig voor hem, voor hem of voor haar ben waarom niet vergeef eens een keer Vergeef en vergeet. Wat is daar mis aan? Kom eens over jezelf heen. Laat dat ego eens een keer los. Dat ego, daar kun je niets mee. Dat is waar mensen van denken dat ze op vaste grond staan. Dat is niet zo. Het ego zit vol eerzucht, vol eer. Vol, vol illusies. Laat dat eens los. En wees dus gewoon aardig voor een ander. Wees dus gewoon liefdevol. Dan doe je dit ook voor jezelf. En vergeef de ander. En begrijp dat die ander, ook al is die niet liefdevol naar jouw mening, dat hij ook wanhopig aan het zoeken is naar de ander. Kun je daar je liefde voor opbrengen? Kun je dat zien? Met mededogen kun je zien dat die ander jou nodig heeft. Zie je dat die ander wanhopig aan het zoeken is? Kun je daar met liefde naar kijken? Net zoals jij dat doet. Je bent ook wanhopig aan het zoeken. neem eens de beslissing om over jezelf heen te stappen en die ander jouw liefde te geven onvoorwaardelijk want dat is wat je bent keer terug in je eigen licht absorbeer je ellende je vervelendigheid je verdriet je angsten Kunt er niets mee. Denk eens na over jezelf. Vergeet jezelf eens niet, maar vergeef jezelf. te lang vast aan iets wat te lang niet meer bestaat, laat die dingen eens los en keer terug naar je eigen licht en wacht niet tot een ander het voor jou opklapt, je dient alles zelf te doen. hoor wel, ik hoor ook velen zeggen, ja, nou ja, dat, dat doe je dan als je dood bent, gewoon, ja. dat kan, dat kun je doen. Dan waarom dan? Waarom het moment dat je overgaat? Je kunt het ook nu doen. En dan zie je hoe het leven werkelijk in elkaar steekt. Zie je hoe prettig het is. Voel eens in je gevoel. En weet dat dat veel belangrijker is dan kennis die je opdoet als je in dat gevoel zit dan heb je, heb je kennis heb je, heb je, dan weet je Terug naar je eigen licht. Wees wie je bent. Laat zien wie je bent. En vergeef jezelf. Laat het eens los wat je anderen aandoet en wat je jezelf aandoet. Weet je wat vrede betekent? Je oordeel los te laten. Vrede in je hart is. Je oordeel over anderen, over jezelf, over alles om je heen los te laten. Als je een oordeel hebt, als je een veroordeeld hebt, of als, je iemand voor, als je iemand oordeelt. Misschien heb je wel gelijk, maar praat er niet over Kijk eens naar de achtergronden van iemand. Hol niet achter anderen aan die, die dit vinden en dat vinden. Vrede in je hart is inderdaad het oordeel loslaten. Door je angsten heen komen. Al die dingen in je, in je eigen licht leggen. Kijk naar je eigen leven dat doet. Spiegel is voor jezelf, waar je niet mee om kunt gaan, daar kunnen anderen niets aan doen. Misschien kunnen we nog een kleine meditatie doen, ik zal eens kijken of ik meditatie uit het... Uh, even kijken... van Malva. Ik heb daar dus een klein boekje van en dat is best wel prachtig. Um, heb ik dus ook die meditatie van die... de eerste met die kaarsvlam. We deden die dus ook vrij vaak uh, met elkaar. En uh, ja, dat, dat, dat binnenhalen van die kaars, dat maakt je ook warm in je hele lichaam. Je kunt... Uh, dat licht, laat ik dat maar eens vertellen ja, je kunt dat licht dat kun je inderdaad dat kun je door je hele lichaam halen en er zijn boeddhistische scholen die dus die je met zo'n meditatie laten kennis maken die je, waardoor je de, het licht binnenin ademt of we kunnen het eigenlijk nu eigenlijk wel doen dan waarom ook niet, heb ik daar nog tijd voor, oep, ja, nog wel Zet je voeten op de grond. En ik moet even kijken, hoe was dat ook weer? Nou, dat is dus gewoon die... je, je vingers, vingertoppen even bij elkaar. Dan maak je dat één geheel in je hele lichaam. En adem diezelfde kaars of het zonlicht weer in je navelchakra. Adem het in. En hou die adem even vast. En adem rustig uit. Breng dat licht... Naar je linkerbeen. Helemaal tot op de grond. En langzaam omhoog. Je knieën, je derbenen, naar je zitvlak. En het licht wat dus vanuit de zonnevlecht naar je linkerbeen ging, het gaat nu naar je rechterbeen. En voel het naar je tenen gaan. naar je knieën, je bovenbenen is dat je dat ook kunt voelen als je het bij je ene been doet en dan ook bij je andere been. <kijkt> Op die manier kun je ook al je organen één voor één van licht voorzien. Ga met je gedachten naar je onderste chakra, waar je zit vlak ongeveer. En breng daar de kleur rood heen. Vede Chakra. Breng de oranje. in. Heen. Ga naar je zonnevlecht. het helde geel licht van de zon. Ga naar je hart. En breng daar groen in. Zo velen hebben dat nodig. Voor zo hebben daar een spanning op zitten. Spanning van het laten meevoeren. De emotie van hun leven blijf bij jezelf jij bepaalt hoe je ermee omgaat niet de omstandigheden niet andere mensen dit is iets wat je zelf bepaalt dat zit in het hartchakra. geef het een groene kleur en ga langzaam met datzelfde licht langs je linkerarm naar je vingertoppen ga rustig weer terug en breng het naar je rechterarm. voel ook daar dat het door je hele arm gaat naar je vingertop toe en langzaam weer terug naar je schouders en misschien heb je best wel last van je schouders, van je nek van je, van je rug laat daar nou eens dat hele licht helemaal aangaan oh hoe doe ik dat hoor ik sommigen wel eens zeggen nou allemaal een lichtknopje hè, in huis nou, doe nou eens gewoon alsof je dat lichtknopje helderder aanzet dat je dat gewoon aanzet en dat je gewoon een grote lamp in je rug hebt zitten die zo helder is doe maar net of daar de zon zit het wordt zo warm en weet je, je ziet langzaam de pijn wegtrekken ook daar laat je het absorberen door het licht het wordt ingekapseld, als het ware, door het licht. Ga door je hals naar boven. Ga met die energie naar je derde oog. Je De voorhoofdchakra, dat nu dus open gaat. En je koel en, en je hoofdchakra. kijk dat er ontzettend veel licht over is dat spuit uit je fontanel chakra blijkbaar moet ik het woord kundalini nemen want in de mond neemt het me al twee keer <laughs> kwam het er al tussendoor fietsen en adem nu het licht weer in via je onderste chakra en zie het als het ware langs je kundalini, je ruggengraat waar al je chakras aan vastzitten zie dat het langzaam omhoog loopt je eerste chakra je tweede, je derde en hou nog steeds de handen gevouwen, de vingertoppen naar elkaar bedoel ik laat het stoppen bij je Zonnevlecht. En laat het via je hand, via je handen, via je vingertoppen naar buiten gaan. En geef het aan de aarde, al dat licht. Breng je gesloten handen, vingertoppen naar boven. En laat je kind daarop rusten. En voel hoe je denken verlicht wordt. Open je ogen. Dank jullie wel voor het luisteren, want volgens mij is nu wel een uur om. En vergeet alles gewoon. Denk er een beetje over na en laat dat uit jezelf omhoog komen. Een heerlijke week. En graag tot volgende keer. Tot ziens.